De vliekramp kostte 103 mensen het leven, onder wie 70 Nederlanders. De 9-jarige Ruben uit Tilburg overleefde de crash als enige. Minister, minister Rosenthal sprak vandaag in Libië ook over het vrijmaken van bevroren tegoeden van het verdreven regime. Mario Monti krijgt brede steun van de politieke partijen in Italië en kan aan de slag als informateur. Dat zei president Napolitano nadat hij alle politieke leiders had gesproken... Ook de partij van de afgetreden premier Berlusconi heeft zich achter de econoom Monti geschaard. De PDL van Berlusconi zei alleen dat Monti vakministers moet benoemen en dat er geen politiek kabinet moet komen. Monti moest zo snel mogelijk een regering zien te vormen om de grote economische problemen in Italië op te lossen. Er zal bezuinigd moeten worden en die bezuinigingen zullen gepaard gaan met tal van impopulaire maatregelen. Als Monti erin slaagt om de steun van alle belangrijke partijen te behouden, kunnen die zware maatregelen worden doorgevoerd. De politie is op zoek naar vijf jongens die van een viaduct op de A28... ...auto's hebben bekogeld met stenen. De voorruit van één passerende auto is beschadigd. Het stenen gooien gebeurde op vrijdag van een viaduct bij Soesterberg. De eigenaar van de geraakte auto ging achter de jongens aan... ...maar verloor ze uit het oog. De politie zoekt getuigen. Het weer, steeds meer bewolking en mist... ...temperaturen vannacht tussen min 2 in het noordoosten en plus 5 in Zeeland. Morgen overdag eerst grijs en nevelig, later zon... En dan wordt het 7 tot 10 graden. Dit was het NOS Journaal.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 I'm oh.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 Want dat is inderdaad he, voor het ego de grootste angst om niemand te zijn. Om niet iemand te zijn. En in de non-nuïtiliteit ga je dus zover dat je inderdaad niet iemand bent. Dat lijkt me heel uh, angstig of bevrijdend. Ja, <laughs> voor mij klinkt het angstig dat je niemand meer bent. Ja.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 Thank you.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 Um, de golven van de tv-uitzending zie ik niet, maar ze zijn er wel. Als ik ja. de juiste ontvangen heb, vertaalt het toestel het naar het Juist. beeld wat op het scherm komt. Ja. Radio eigenlijk werkt precies hetzelfde. Ja. Uh, wij zeggen nu iets en ja. de golven gaan de lucht in, we zien de golven niet, we worden weer opgevangen en vertaald door de radio en daardoor kunnen we het dan weer horen.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 Alleen maar dit is niet iets anders? Er is niks anders. Nee, want gisteren was gisteren en morgen weet je nog niet. Dus dat is morgen. Ja, en dus je bent eigenlijk alleen maar nu? In het nu. In het nu. Altijd in het nu. Ja, okay. ja. ja. dat is hier bij Janneke-taal. Oh. Is dat zo? Ik weet het niet, ik hoop Leuk. het. Nou, het is uh, op zich, is non nualiteit een. een uh, ja, een pittig onderwerp in die zin dat. Um,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 komt elke keer weer terug, van uh, het golfje en de dus oceaan. Dus is jouw verhaal. Dus jij bent een druppeltje in de woest, in de in oceaan. De oceaan en ja, en ik, ja, precies. De golf, en ik denk dat ik daar, dus dat ik los sta, terwijl ik gewoon de oceaan ben. Ja, ja dus je bent één met het geheel. Eén met het geheel, ja. Ik heb een andere metafoor die ik daar ook nog... Uh, ja, nee. Voor gebruik is uh, de attractie in de Efteling. Ja, oh ja, ja. maar ik had hem verderop staan. Oh, nee, ik nee. ja, ja, ja. ja. uit vertellen, ja. ja. Ja, doe maar. Ja. ja, ik vind die geeft eigenlijk heel mooi weer wat, wat uh, non-dubiliteit uh, ook, ook in essentie is. De attractie uh, van de, volgens mij heet die de Tuf of zoiets in, in de Efteling, dat zijn die autootjes op de rail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 ja, voorleeft eigenlijk. Geen een goed voorbeeld. Aan voorbeeld. Aan je, ja, ja. Ja. je bent geen individu in het universum, maar je maakt er deel van uit. Er is dat een even vraag in. of nee, stelling? Hem er even in. een ja, stelling? Ja, het, uh, het, uh, het is de vraag of, of uh, jij in het bewustzijn verschijnt of dat het.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 Eh, als mensen, dat is gewoon inherent dat er dualisme is. Want wij kunnen inderdaad het koud niet zonder warm Abaar. ervaren. Eh, het koud niet zon ja, precies. Dag en nacht enzovoort. Dat het. is gewoon de, de, de natuur van de mens. Dus um, daarom heb ik ook altijd uh, een beetje moeite met mensen die uh, het over egoloosheid hebben of zo. Het wordt een heerlijk woord, egoloosheid. Ja, dat kan helemaal niet. Want. Um, ja, het kan wel, maar de mensen die helemaal egoloos zijn, naar mijn idee, hebben volgens mij... Uh, een idee. enorm ego, anders kun je niet nou, egoloos nou, zijn. Nou, de, <lacht> de mensen die het verkondigen al, die hebben inderdaad, denk ik, een enorm ego. Uh, er is nog wel een andere groep, maar ik denk dat die een... een, een uh,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 Charlie Brown van Goldplay. Is dat uh, Charlie Brown van Snoopy? Nee, nee toch. Nee? Op knik nee, dus nee. <laughs> Charlie Brown, Goldplay.